Lot Levin met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny is weer vrij. Er zijn twee aanklachten tegen hem ingediend: Eén voor het organiseren van een verboden bijeenkomst en één voor verzet tegen de politie. Voor deze aanklachten kan hij een maand gevangenisstraf krijgen. Navalny werd gisteren opgepakt bij een demonstratie in Moskou tegen de herbenoeming van president Poetin. Ook ruim 1500 andere demonstranten werden gearresteerd, stelt een onafhankelijke Russische organisatie. In Weert heeft de politie een bewoner en een bezoeker van het asielzoekerscentrum opgepakt omdat ze met messen hadden gedreigd. Het liep uit de hand toen medewerkers van het AZC, een man die daar illegaal verbleef, vroegen te vertrekken. Agenten hebben de twee meegenomen, niemand raakte gewond. Er zijn veel vechtpartijen in het AZC in Weert en volgens de burgemeester is er sprake van drank- en drugsgebruik, intimidatie en diefstal. Bij een bomaanslag op een moskee in Oost-Afghanistan zijn tientallen slachtoffers gevallen. De politie heeft zeker twaalf doden geteld en 33 gewonden. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog op. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar zowel de Taliban als aan IS-gelieerde groepen plegen geregeld aanslagen in Afghanistan. Afgelopen maandag werden nog drie aanslagen gepleegd. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de man die gisteren in Den Haag drie mensen neerstak. Zijn woning is doorzocht en volgens de politie maakt alles wat de man tijdens het incident heeft gezegd deel uit van het onderzoek. Volgens getuigen riep hij Allahu Akbar. Gisteren zei de politie dat de 31-jarige man bekend was bij hulpverleningsinstanties vanwege verward gedrag. Het weer dan nog, de zon blijft nog even schijnen. De temperatuur varieert van 20 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden...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 Een doelpunt, want bij Willem 2 is gescoord. Ben Rinstra schiet de bal van een meter of 20 op mooie wijze in de hoek. Het is alweer zijn tiende van het seizoen. Dus Willem II Vitesse 2 Vitesse 2-1. Dan lijkt de topscorers-titel absoluut te gaan naar Ali Reza-Jaan Baks. De buitenspeler van AZ staat op 20 doelpunten. Maar zijn naaste belager, Björn Jonsson van ADO, is gewisseld. Daar begrijp ik ook helemaal niks van hoor. Maar dat zal allemaal er wel bij horen tegenwoordig.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 Zullen we dan maar weer naar muziek gaan? Ik vind Brom, het heel... Waarom, waarom, waarom? Heb je nog meer dan? Nee, maar dat komt wel. Nou, nee joh. <laughs> muziek! Know. All, All about, about my, my direction. direction. And in my heart, somewhere mm -hmm. I wanna go there. Still, I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. Say something, say something, say something. still in my heart somewhere there's melody and harmony for you and me tonight i hear them call my name everybody says say something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 En toen kreeg in de 82e minuut Herenveen een strafschop. Zeneli neemt de bal, maar de bal wordt gekeerd door keeper Bijlo. De Vriezer kregen een strafschop na een overtreding van uh, Ritsiano Haps op Zeneli. Dan moet je ook nooit zelf de penalty nemen, joh. Nee. Uh, Bekendgegeven. Um, nog even het nieuws vanaf het kopje in Bloemendaal. Bloemendaal heeft bij de hockeywedstrijd tegen Amsterdam 1-0 gemaakt.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 Selena. Beauty, beauty in the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest, beast, beauty from the streets, Beetle don't get deceased, every time beauty on the beat. Justin Bieber en Nicky Minas. Ja, met Bury in de Beat. Ah. Hen, jij zit uh, helemaal. Willem... Je wilt die microfoon pakken. Ga je nee gaan. hoor, nee. nee. Uh, Willem 2: Vitesse in de 84 e minuut. 2-2 geworden. Tim Tafs zet Vitesse vlak voor tijd naast Willem 2.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 Want die heeft er nu inmiddels 21 op zijn naam staan. En uh, Peck kan de playoffs vergeten en krijgt een afstraffing in Alkmaar. Ja. Nu hè? Nou, dat ze zo'n goed beginseizoen hebben gehad. Ja, dat was sneu, hè? Uh... 6-0 AZ Peck -zorre. En dan denk ik eerlijk gezegd, die aanpaks... die zullen ze denk ik ook niet vast gaan houden in... Uh... Nee, die gaan, ja. dan gaan er ook wel meer weg. Ja, dat denk ik ook. We gaan even naar Israël, want dat is een mooi land om te zijn. Nog 28 kilometer voor de mannen die in de Negev van het fietsen zijn...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 Met 19 punten gewisseld. Dan komt er waarschijnlijk niks meer bij. Hetzelfde als vorige week. In de blessuretijd. 90 minuten plus 1. Bilal Basasikoglou. Basasikoglou. Kruid de bal op een schitterende wijze in de verre hoek. Door deze stand zakt Heerenveen een plaatje van 7 naar 8. En zijn ze dan ook volgens mij niet meer in beeld... als het gaat om een plek voor de play-off... Dat lijkt me duidelijk. Hoe gaat het bij de hockey bij Bloemenaal? Um, daar stond het uh, nog steeds 1 tegen 0 uh, met Bloemenaal tegen Amsterdam. Kampong tegen Oranje Rood. Dat staat nog steeds 0 tegen 1. Uh, ik zit ook met een scheef oog op de livestream te kijken, maar het leuke is, daar zit ik dan te kijken en daar staat het 0-0. Dus hey, wow. Wat daar precies aan de hand is met die livestream, ik begrijp er helemaal niks van, want inmiddels staat er toch een heel ander iets. Dus ik zit naar oude beelden te kijken. Dus dit is alleen maar gewoon leuk dat je een beeld hebt van wat er zich plaatsen, wat, wat er plaatsvindt daar op het kopje.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 Ja, nu uh, toch uh, rap uh, minder, straks.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 Ja? ja, ik weet wie je bedoelt. ADO en Herenveen naar de play-offs. ADO Den Haag en, en sportclub Herenveen zijn nog niet klaar dit seizoen. Beide ploegen plaatsen zich op de slotdag voor de play-offs om Europees voetbal. PC Zwolle valt door een dikke 6-0 nederlaag bij AZ buiten de boot. ADO wint bij Roda JC met 2-3. En Herenveen verliest van Feyenoord met 2-3. Maar omdat Peck Zwolle verloor, maakt dat de Vriezen dus niet uit. Schrijft u ze maar op, de wedstrijden voor de play-offs om Europees voetbal...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 Gaat, uh, Vitesse heel erg, gaat Ado Den Haag heel erg blij die na-competitie in. is alleen maar hartstikke leuk en dat verdienen ze. Wat een prachtige prestatie van die trainer daar Martijn. Groen, wat is hij ook weer? <laughs> Alphons Groenendijk. Groenendijk, sorry ja. ja ik, ik, ik, ik moest even nadenken. Groenendijk omhoogd. Alphons Groenendijk. Oh, geweldig man. Ja, nee, um, hey, hey, wat, wat mij opviel, he, je hebt het net over Huddersfield. Ja. Gisteren waren er weer twee clubs...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 Logisch, lijkt me duidelijk. Nog 11 kilometer in die etappe naar Eilat. 33 seconden voorsprong voor de drie koplopers. En vier man zijn los uit het peloton. Ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb last op jouw gezondheid. Oh, Jij staat niet alleen.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 Amsterdam tegen de Twins, uh, HCAW tegen Neptunus en Storks tegen Amersfoort. stand is inmiddels dat Neptunus uh, daar de leiding heeft met 10 uh, uit 5. En onderaan staan de pioniers met slechts 1 punt uit 5 gespeelde wedstrijden. Weet je wat mij altijd opvalt? Aan die namen. De sponsors staan er altijd voor he, bij ja. die honkbal. Ja. Curaçao, Neptunus, Glaskoning Twins. Ja, ja. Heel goed, toch? Ja.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 Ik zeg ik, hé, ja. nee, toch, ik ben begonnen als danser. Nee, toch, jongen, veel te tof om te dansen. 1982, geboorte van Launis. Eeuwig, jongen, je bent zo'n dinosaurus. Huh. Mijn raps vol katten kwaad. Huh. Breek beats in de poes achterwaarts. Lekker. Leef scherp als een kapperschaar. En met zo'n min mogelijk had ik maas. Het is al fucking laat om terug te draaien en je rug te keren. peper, zo schat is scherpe van de VPRO. Schud je achterwerk en dans. Het mm, is niet zo moeilijk, dans. Mm, het is niet zo moeilijk Dans Het is niet zo moeilijk Het is niet zo moeilijk En dan Het is niet zo moeilijk En het gaat Eckhart Tolle diepak Chopra Als het werkt voor jou Cool, het stop maar Iedereen doet maar wat Ga in je kracht staan Als dat goed voelt, grap Ik rap langer dan de Gota-tunnel Doe tof, stel je voor En mijn opblaas knuppel. Dus dat en ik zit weer thuis. Ik hoef nergens heen want mijn chick is nice. Dans. <ziv> <tips> Twee <tips> kilometer te rijden. Het peloton is zo goed als compleet. Er zijn een aantal achterblijvers die kunnen het strakke tempo van 65 km per uur in die laatste kilometers niet houden. Peloton nog, ja, lang gerekt, maar wel bij elkaar. Twee, nee nog, 1,8 kilometer. Verder ben ik vrij onpartijdig. Heb alleen een enkel aan zondagsrijders. Schatje, kom bij mij, het is simpel, niet moeilijk doen. Het is geen rocket surge. Of ben je raket raketgeleerde? Kun je even kijken naar mijn raket die zeer doet? <laughs> Waarom nou zo? Ik heb toch niveau. Stop en go.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 1,2 kilometer om precies te zijn. 65, 66 km per uur rijdt men elat binnen. Het wordt een heel spannende finale. En ik zet mijn geld op Viviani.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 Just for.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 Dus zullen we dat uh, aangewezen moeten zijn op wat, er, uh, wat de andere kanalen. Uh, ja, en wij, en wij zijn een vrijdag weer natuurlijk ja. met CFM Sport Lunch. Nou, zeg er nog, en je vergeet donderdagavond hè. Oh ja, en donderdagavond ja. Zijn we mee, mee, met Japi in het programma hè. Hartstikke leuk. Het wordt een hele leuke week toch weer. Hemelvaartdag wordt een, een hemelvaart voor, voor één van de twee. Of Sparenwoude of Zandvoort. En uh, smiddags, <laughs> ja, Telstar hè. Ja, half één. Ik, ik ben benieuwd hoe het, hoe het gaat uh, lopen, de komende... Intelstar Telstar, half één tegen de, de graafschap. Ik heb steeds gezegd dat Telstar voor de verrassing van deze nakompetitie gaat zorgen. En volgende ik hou op het wel. je hopen. En, en, ik in de ook, en ik hou je graag aan die belofte, uh, als we volgende week uh, hier uh, weer zitten... dat we dan meer weten, dat, dat ze ook inderdaad dat streepje omhoog uh, mogen doen. Nou, dat weten we dan nog niet. Want dit zijn de half finales. Ik kan een uh, beetje wel een... Uh, een het kwam in een indicatie ja, hebben. Ja, ja, zeker weten. Um, en bij jou wie, wie uh, vrijdag in, de, in het programma uh, Nee, kassen. Geen flauw idee. Je ja, gewoon... Misschien wel Erwin van Beilhuis, want ik vind dit wel opzienbaar uh, op nieuws natuurlijk. Ja. Ook wel leuk om dat uh, verder uit te diepen. Eredivisie voetbal in Haarlem. Ja, ik heb een paar keer Beilen. bij staan kijken. Hoog het... Het niveau uh, bij die meisjes. Ja, het is echt bizar. <laughs> ja. ja, maar dat, zou je toch voorstellen dat je een meisje van Allianz 22 in het Nederlands team krijgt? Joh? Ja.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 Or go astray Here I stand, where earth needs water